...naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Waarvan akte, lieve luisteraars? Welkom vandaag bij weer de eerste uitzending van Zandvoort Lunch van deze week. Een heerlijke maandag met zalig weer buiten... Ietsje killer dan het weekend. Wat was het ongelooflijk lekker weer de afgelopen dagen. Hè? Jammer dat het dan weer moet veranderen. Hè? Bent u het met me eens? Het zou toch lekker zijn als dat weer lekker tot uh, november of zo. Uh, elke dag zo'n temperatuurtje. Heerlijk. Maar goed, uh, we gaan een programma maken. Of tenminste ik. <laughs> En uh, ja, ik hoop dat u het uh, leuk gaat vinden. Ik ga weer van alles uh, voor u doen. Uh, we hebben uiteraard onze artiesten in het licht vandaag. Het zijn er een stuk of acht. Stuk voor stuk allemaal hartstikke leuk en zo verschillend van elkaar. En u weet wel, hè, de artiest in het licht is. Uh, dat gaat over een artiest... die ofwel jarig is vandaag of dat het een sterfdag is. En dan besteden we een klein beetje aandacht aan die betreffende artiest... Dan hebben we natuurlijk uh, straks om kwart over drie de drie in één. En dat wordt vandaag een lekkere... Oh, zitten stoelen maar aan de kant, want je gaat helemaal uit je dak. Lekker meedansen, gek doen. Heerlijk. Jeugdsentiment uit de jaren zeventig. Ten top. En uh, om half één en half twee heb ik voor u het regionale nieuws... met het uh, weersvooruitzicht... Nou, de, uh, het liedje van de Sidekick gaan we maar niet doen... want het zijn allemaal liedjes van de Sidekick vandaag. Hè? Bij mijn eigen Sidekick. Uh, mocht u het leuk vinden om Sidekick te zijn... of om dit programma uh, technisch te ondersteunen... u bent van harte welkom om uh, hier naartoe te komen... of uh, u even aan te melden en uh, dan met ons team mee te draaien. Want we missen er nog wel één of twee in dit team. Dat zou wel heel fijn zijn. Dus uh, mocht u er oren naar hebben, we horen graag van u. Eens even kijken. We waren even aan het doornemen wat we allemaal gaan doen. Nou, de rest dat komt in het tweede uur. En dat is natuurlijk zoals u van het programma Zandvoort Lunch gewen gewend bent. Na het NOS Journaal en de reclameboodschap uh, na één uur. Een stukje cabaret. En om kwart over één bel ik dan altijd even met collega Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. En dan gaat hij ons haar fijn vertellen wat er het afgelopen weekend allemaal in Zandvoort gebeurd is. Nou, ik denk dat ik er maar... Meteen na het cabaretbel om tien over één. Want het is me nogal wat. Wat was het weer druk in het dorp. En wat was het weer gezellig en leuk. En van ouds heerlijk. Prachtig dorp is het toch. Maar goed, genoeg gekletst. Ik heb een uh, heel gezellig zomernummer meegenomen voor u. Ook uit een uh, oude doos ergens opgediept. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Zet die radio aan en geniet lekker mee. I never thought I'd miss you Half as much as I do And I never thought I'd feel this way Ja, zo'n lekker uh, oud nummertje. We wordt er helemaal vrolijk van, hè, van het fijne nummer. Ja, tenminste, dat heb ik wel. Nou ja, je wordt van het weer natuurlijk al vrolijk. Echt een beetje zo'n je uh, buikgevoel hè, in die lente. En dan nog zo'n leuk nummer erbij. It must be love. Nou, dan zal dat toch ook wel. We gaan naar een nog ouder nummer toe, want er is iemand. Uh, nou ja, is iemand. Er zou iemand jarig geweest zijn vandaag. En daar gaan we eens even aandacht aan besteden. Dus uw aandacht zo voor Roy Orbison. tist in het licht Hij is geboren op 23 april 1936 in Vernon, Texas... en overleden op 6 december 1988 in Tennessee, Nashville. Hij was een Amerikaanse country- en rockzanger en producer niet te vergeten. Hij staat sinds 1987 in de Rock and Roll Hall of Fame... En sinds 1987 in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En sinds 1989 in de Songwriters Hall of Fame. In 2006 kreeg Orbison postuum een ster op de Music City Walk of Fame. En in 2010 op de Hollywood Walk of Fame. Wat een walk of fame zijn er eigenlijk. Helemaal fame, fame. Moet eigenlijk David Bowie erachteraan draaien. Maar goed... Uh, en in 2014, dat is dan de laatste, werd Orbison opgenomen in de Musicians Hall of Fame. Nou, Roy Orbison begon zijn carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Records. Dat geleid werd door Sam Phillips en waar ook Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins onder contract stonden of hadden gestaan. En met het nummer 'Ubi Dubi', waarvan er zo'n 500.000 stuks werden verkocht... en dat tot nummer 56 op de Billboard Top 100 kwam... scoorde hij zijn enige hit voor Sun. In de periode dat hij voor het platenlabel actief was... wist hij al dat zijn hart bij het zingen van ballads lag. En Sam Phillips, de eigenaar van Sun Records... wilde echter dat Orbison uptempo songs opnam. En dit zeer tegen de zin van Orbison... Toen hij een grote hit schreef voor de Everly Brothers, Claudette... zag hij zijn kans schoon en kocht zijn platencontract bij Sun Records af... om zodoende ergens anders zijn geluk te kunnen beproeven. Nou, Orbison kwam toen terecht bij het platenlabel RCA waar Elvis Presley vele hits opnam. En Orbison bleef echter niet zo lang... want na een aantal nummers op platen hebben gezet... verliet hij in 1959 het label en kwam terecht bij het Monument Records... dat onder leiding stond van Fred Foster. Orbison's eerste single, Uptown, was een bescheiden succes... en bereikte plaats 72 in de Billboard Top 100. De opvolger werd uitgebracht in 1960... en maakte van Roy Orbison een wereldster... Van het nummer Only the Lonely gingen ruim 2 miljoen exemplaren over de toonbank. En met dit nummer creëerde Orbison iets dat nog nooit eerder in de rock'n'roll was gehoord. De dramatische rock ballad. Tussen 1960 en 1965 produceerde Orbison klassiekers als Running Scared, Crying, Blue Angel, Falling en Blue Bayou. Oh, en it, it's over, we zijn er nog niet. En in dreams, en oh, pretty woman, die we dus net gehoord hebben. Nou, als we dan gaan kijken hoe het verder allemaal liep. Uh, ja, het is te veel om op te noemen. De man heeft een heel bewogen leven gehad. En uh, hij stierf op 6 december 1988 plotseling als gevolg van een hartstilstand bij zijn moeder thuis in Hendersonville, een voorstadje van Nashville. Orbison was in voorbereiding op een wereldtournee... en zijn stoffelijk overschot werd begraven in een anoniem graf... op de Westwood Village Memorial Park Cemetery in Los Angel Angeles. Nou, tot zover dan Roy Orbison... En dan gaan wij ons richten op onze 3 in 1 En uh, ik had u nogal wat beloofd. hè? En het gaat ook gebeuren hoor. Zet maar gerust die stoelen even aan de kant. Of als u een uh, werkje heeft waarbij u wat lichaamsbeweging lekker... dat u het lekker swingend wil gaan doen. Pak dan nu die emmer met sop. En ga er tegenaan. Want hier komt onze 3 in 1 van vandaag. Casey en de Sunshine Band. Nou dan weet je het wel. Drie in één in, in, in. Bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, het nieuws na drie heerlijke liedjes van Casey en de Sunshine Band. Goed, een uh, motoragent trof vrijdag op het fietspad langs de Zeeweg in Overveen een snorfietsbestuurder. die slechts gekleed in een korte broek die maar liefst 70 km per uur reed en na aftrek van alle wettelijke correcties... bleek het een netto-overschrijding van 39 kilometer per uur. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd... en daarnaast zal de eigenaar van de snorfiets deze ter herkeuring... bij het Rijksdienst voor Wegverkeer moeten aanbieden. Een man heeft zaterdagavond een overval gepleegd... in een woning aan de Mijndert-Hobbema-straat in Heemstede... De politie is naar hem op zoek. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld. Van buiten het huis is te zien dat er een klein rondgat in een raam in een tussendeur zit... en buurtbewoners zeggen een schot te hebben gehoord. Bekend is inmiddels dat de 41-jarige bewoning via internet een koopafspraak had gemaakt... en de koper, met tussen aanhalingstekens, drong rond half tien uur het huis binnen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 Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de sociaal werker Oudere van Pluspunt Zandvoort op telefoonnummer 023 57 193 Tot zover het weerbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na een periode van zomers weer in onze streken gaat april vanaf vandaag weer normaal doen. Sterker nog, het wordt zelfs te koud voor deze tijd van het jaar. Want normaal gesproken is het eind april een graad of 16. Ja, zo zie je maar weer. Hè. April doet wat hij wil. Uh, ken uw klassiekers, het komt allemaal weer uit. Vandaag ziet het weerbeeld er zeker nog niet verkeerd uit. Want er zijn wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon en het blijft droog.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 En de temperatuur stijgt naar zo'n 12 tot 13 graden. Dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dan gaan we maar weer eens een uh, leuk nummer draaien. Wat heb ik allemaal bij me? Dat zal ik eens allemaal voor u gaan uitzoeken. Laten we even een nummer wat, wat, wat actueler is. We zitten zo erg in het verleden te broeten. Ik ga mijn kleinzoon een plezier doen. Maar ja, die luistert natuurlijk niet. Want als het goed is, zit hij op school. Maar... Uh, zijn favoriete nummer is marshmallow Silence. Hier komt die Sam voor jou, yeah, I'd Never felt a feeling of comfort All this time I've been out And I never had someone to come home nah. I'm so used to shit Love only left me alone But I'm at one with the side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 too much and I hate it I'm so used to being in the room I'm tired of caring Loving never gave me a home So I sit here in the shower I found peace in your body, you can't show me there's no point in trying I'm at one, and I've been quiet for too long I found peace in your body, you can't show me there's no point in trying I'm at one, and I've been silent for too long To give her everything Flowers Presents And most of all A wedding ring He saw a sign For a stock car race A thousand dollar prize It read He couldn't get Laura On the phone So to her mother Tommy said Tell Laura I love her Tell Laura I need her Tell Laura I may be late I've something to do That cannot wait He drove his car to the racing ground He Was the youngest driver there The crowd roared as they started the race Round the track they drove at a deadly pace No one knows what happened that day How his car overturned in flames But as they pulled him from the twisted wreck With his dying breath They heard him say Tell Laura I love her Tell Laura I need her Tell Laura not to cry My love for her Will never die Now in the chapel Laura prays for her Tommy who passed away. It was just for Laura, he lived and died. Alone in the chapel, she can hear him cry. kwam toch uit zijn tenen, hè? Wat zielig, wat zielig. Ja, nou, dit was uh, Ray Peterson met uh, Tell Laura I Love Her. Maar goed, dat had u waarschijnlijk al begrepen. Hè? Had het al een paar keer geroepen, hè? Ray Peterson, ja, hij zou vandaag 79 jaar zijn geworden. Uh, waren het niet dat hij op 25 januari 2005 is overleden. Hij was een Amerikaanse popzanger, bekend van dit nummer dus, de Laura Lover en Corinne, uh, Corina. En hij werd opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame. Um, laten we meteen doorgaan naar een volgende artiest in het licht. Weer van een heel ander kaliber. We gaan even luisteren naar Jacqueline Boyer. Premier jour, toujours, toujours, je me souviens du temps, du temps charmant où sous le cerisier, le cœur grisé, tu m'as parlé d'amour. Comme au premier jour, toujours, toujours, je revois le matin où le destin. Mettez sur mon chemin Dans le creux de ta main Mes plus beaux lendemains Quand oh, tu souris et me donne la joie de te sentir à moi autant qu'au premier jour Si tu partais un jour bousculant le passé je renirais l'amour qui m'aurait tant blessé ne vole pas die nous apparaît, ne détruis pas, bonheur et le tien. Comme au premier jour, toujours, toujours, je reverrai le temps, le temps charmant, où sous le cerisier, le cœur grisé, Tu m'as parlé d'amour. Comme au premier jour, toujours, toujours, nous irons tout bulled heureux, heureux sur le même chemin, cueillir des lendemains qui n'auront pas de faim. Désormais à tout jamais grandira notre amour qui sera pour toujours plus fort compoint. Yaya Jacqueline Boyé en dan ga ik even daar de boel stilzetten. Want anders gaat een volgende artiest gauw weer verder. Ja, Je moet ze even tegenhouden hier hoor. Jacqueline Boyer was dit waar u naar geluisterd heeft. Uh, met het nummer Comme au premier jour. Als de eerste dag. Uh, ze werd geboren als Eliane Duco. En ze is geboren in uh, Parijs op 23 april 1941. Ze is dus 77 jaar geworden vandaag. Een Franse zangeres. Haar vader is zanger Jacques Pille en haar moeder Lucienne Boyer. In 1960 bezorgde zij Frankrijk een tweede songfestival-overwinning met het liedje Tom Pilibi. En in hetzelfde jaar won ze ook de Gouden Haan... met het liedje "Come au premier jour. Dat was dus het nummer wat we net geluisterd hebben. Wat ik trouwens een veel leuker nummer vind dan dat zongfestivalnummer. Uh, maar ja, goed, meningen verschillen daarover. Ze trouwde in november 1960 met collega François Lubiana. En ze maakte een tournee in de Verenigde Staten... en verscheen daarin verschillende televisieprogramma's... Later heeft ze ook Slagers gezongen en veroverde ze de Duitse markt. Nou goed, ze is jarig vandaag, dus we wensen haar een hele fijne dag toe. En we gaan meteen maar even verder, lijkt me, met de artiest in het licht. Want we hebben er zoveel en ze zijn zo gevarieerd. Dat kan makkelijk. We gaan lekker luisteren naar uh, John Miles. Music was my first love.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 my you... music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 of the past. Nou, het is toch echt, als je hier zit, hè, zo met zo'n koptelefoon op en zo'n prachtige installatie, dan, dan zit je toch echt wel met kippenvel. Wat, wat een prachtige compositie is dit nummer, toch? Het, het, hoe krijg je het voor elkaar om het te schrijven en dan ook nog in te zingen en te doen? Geweldig, geweldig. We luisterden dus naar de jarige John Miles, hiep hiep, hoera. John Miles werd geboren in 1949, vandaag dus op 23 april, in Jero. Hij is een. Engelse muzikant en componist. En bij het grote publiek bekend van, dat, van die grote wereldhit... waar we net naar geluisterd hebben. Music en uh, erachteraan Was My First Love. Nou, ik denk dat dat ook opgaat voor alle ZFM-medewerkers. In ieder geval bijna allemaal allemaal uh, muziekgekken. Nou, even terug naar John Miles. Want het ging even over hem en niet over ons. Op zijn uh, jonge, op heel jonge leeftijd leerde John Miles... Piano en gitaar spelen. En op zijn achttiende speelde hij bij de semi-professionele band The Influence. En met gitarist Vic Malcolm en drummer Paul Thompson. Uh, die ook vanaf 1971 drummer bij Roxy Music was. En na het uiteenvallen van die band vormde John onder zijn eigen naam een band die voornamelijk soulcovers bracht. Ook dit bleek geen succes helaas en John begon met componeren. In 1976 produceerde Alan Parsons de eerste LP van John Miles. De rockballade Music Was My First Blood Love werd een wereldhit... en dat leidde tot een Amerikaanse tournee met Elton John. Dat is toch ook niet de eerste de beste? Dit is de enige hit van Miles in Nederland. De LP's en singles die van John Miles daarna maakten... waren veel minder succesvol. De nummers High Fly en, uit 1975 en Slow Down uit 1976... kwamen tot middelmatige hoogte in de charts van de VS en de UK. Nadat zijn eigen carrière vastliep... werkte John Miles vervolgens als studiomuzikant voor andere artiesten en hij is vooral bekend als vaste gitarist... van Tina Turner, met wie hij toerde, vanaf 1987. Bij Alan Parsons Project zong hij een aantal nummers... waaronder La Sagrada Familia in 1987... en in 1992 begeleide hij Joe Cocker. John Miles werd ook door artiesten als Jethro Tool. Vloeit Wood Tom Petty, Stevie Wonder en Jimmy Page van Led Zeppelin mee op tournee gevraagd. Ook schreef hij zelf meerdere songs, waaronder uh, Now That The Magic Has Gone. In 1985 was John Miles bij de eerste editie van The Night of the Proms in Antwerpen... En sindsdien is hij als zanger en als euh, leider van de Electric Band... een vast onderdeel bij Night of the Proms met uitzondering van 2008... toen hij op tournee was met Tina Turner en Mitch. Goed, euh, we gaan nog even een laatste nummer opzoeken... want dan zit het eerste uur er alweer op... En uh, dan wil ik eigenlijk uh, voor mijn moeder een, een nummer draaien wat we samen zo lekker kunnen zingen. En dan weet zij waar het over gaat. The Everly Brothers met All I Have To Do Is Dream. Dream, dream. Charms, whenever I want you, all I